3 uur. Het NOS-journaal. Bert van Sloten. Hele goede middag. De sneeuw trekt langzaam naar het zuiden, maar laat een chaos achter. Het is stapvoets rijden op de snelwegen. Er staat voor bijna 800 kilometer aan file op die snelwegen. En de treinen rijden maar mondjesmaat. We gaan erover praten met Debbie van Slechtenhorst van Rijkswaterstaat. Mevrouw van Slechtenhorst, hoe is het op dit moment op de weg? Op dit moment hebben we meer dan 800 kilometer file. Uh, daarom hebben wij besloten uh, de weggebruiker op te roepen de Randstad uh, op dit moment uh, niet de weg op te gaan vanwege de lange fiets door sneeuwval. Ja, want het is achteraan sluiten in de rij en je schiet niet op. Inderdaad. Ja. Het is de hele Randstad? Het is de hele Randstad. Uh, ja, Amsterdam, uh, Utrecht springen daar echt uit, maar we doen de oproep voor heel uh, de Randstad. Ja. Wat kunt u doen om de wegen nog een beetje begaanbaar te houden? Rijkswaterstaat werkt op dit moment met man en macht om de wegen bereikbaar te houden. Uh, dat betekent dat we met strooiploegen, sneeuwschuivers en natuurlijk onze weginspecteurs uh, uh, bezig zijn om de weg bereikbaar te houden. Uh, ja. En mensen die in de file staan en die aan het mopperen zijn van hadden ze niet iets kunnen doen, wat zegt u daartegen? Uh, daar zeggen we tegen dat uh, we eigenlijk al vanaf vanochtend vroeg natuurlijk uh, de weggebruiker oproepen alert te zijn. Verkeersinformatie en de weersinformatie in de gaten houden. En we doen er echt alles aan om de wegen bereikbaar te houden. Maar op het moment dat er zoveel file staat, uh, sluit ook een uh, sneeuwschuiver of een strooiwagen natuurlijk in de file aan. Dus we hebben alles op de weg op dit moment. Maar uh, ja, uh, we moeten er ook doorheen komen. Ja, want eigenlijk staat uw materiaal ook gewoon vast in de file. Nou, op zich is alles gewoon uh, is op de weg. Uh, maar wat wij nu gewoon doen is alles op de weg hebben. En de weggebruiker die nog de weg op moet gaan vragen indien mogelijk uh, de reis uit te stellen. En op een later moment op uh, pad te gaan. Omdat ook onze verwachting is dat de sneeuwbui in de loop van de middag via het zuiden het land verlaten. En dan neemt daarmee ook de verkeershinde af. Ja, tot een uur of vijf, zes is eigenlijk het advies niet de weg op. Uh, ja, als dat kan heel graag. U heeft het gehoord. Dank u wel, mevrouw Van Slechthorst. Graag gedaan. Ook minister Schultz die maakt, zich zorgen. Die maakt zich zorgen over de zoutvoorraad. Volgens haar is er voorlopig genoeg zout om te strooien. We hebben flinke zoutvoorraad uh, opgeslagen, meer nog dan de voorgaande jaren. Ook omdat we toen tekort uh, waren. We hebben ook goede afspraken met andere overheden... over wie wanneer daar gebruik van kan maken. En ik weet ook dat vandaag het ook uh, volop ingezet is. Geen zorg over het zout dus. Volgens de minister kunnen we flinke tijd vooruit. Mochten er op lange termijn toch tekorten dreigen... dan zijn er afspraken over extra leveringen uit het buitenland. En dan de actuele situatie op de weg met Wijnand Zwaan. Wijn meer dan 800 kilometer file. In de hele Randstad uh, horen we net. Wat zijn de knelpunten die eruit springen? Ja, niet alleen in de Randstad, die nuance wil ik gelijk maken... wat ook een groot deel van het midden van het land richting Veluwe... staat het ontzettend vast. Uh, het hoogtepunt was uh, een uurtje geleden, 840 kilometer file. De vierde drukste spits ooit. Um, nou, Daar zijn we nog voorlopig nog niet vanaf. Ik sluit me ook graag aan bij het advies van Rijkswaterstaat... om voorlopig, die nuance maak ik wel, voorlopig even niet de weg op te gaan... Want ja, mensen moeten toch naar huis toe. Doe dat dus bij voorkeur niet vroeg, maar wacht even. En wacht tot na vijf uur, zes uur. En ga dan pas weg. Want. Ja, die sneeuw die trekt langzamerhand naar het zuiden, dus het moet geleidelijk aan wel beter worden. Goed, maar de absolute knelpunten, is er iets wat er uitspringt? Ja, Rotterdam en Utrecht, daar staat het nu muurvast, omdat daar de sneeuw net uh, voorbij is getrokken. Rond Amsterdam en nou, als de noorden, daarvan staat er wel file, maar gaat het nu geleidelijk aan wat beter. Maar Rotterdam Utrecht is het zwaartepunt. Maar als ik een paar zaken mag uithalen, uh, dan zien we toch dat de probleem in het midden op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam, is een vrachtwagen geslipt naar de afrit Arkel. Iets voor Gorkum dus. Je wordt daar langsgeleid uh, langs via de af- en oprit. Lange files staan er in beide richtingen. In het midden is het uh, mis. Ik zei het al op, rondom de Veluwe. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht. De weg is dicht vanaf Harderwijk na een ongeluk. Files staan er in beide richtingen. Omrijden kan het beste via Apeldoorn over de A50 en de A1. Nou, ook een van de langste files die staat op de A12 Arnhem richting Utrecht. Daar zo'n 40 kilometer langzaam rijden tussen knoopend Maanderbroek en Utrecht. Dank je wel, Wijnand. Nog wat berichten. Op de Ankeveense plassen in Noord-Holland... zijn vanochtend zeker tien mensen door het ijs gezakt. Er moesten ambulances aan te pas komen om gewonden te verzorgen. Het ijs op de Ankeveense plassen is op sommige plaatsen erg onbetrouwbaar. Door de sneeuw is niet goed te zien waar de wakken zitten. En toch waagden vanochtend honderden schaatsliefhebbers zich op het ijs. En het voetbal dan? In de eredivisie is voor dit weekend al één wedstrijd afgelast. De graafschap tegen FC Twente gaat zondag niet door. Dat zijn tussen Heerenveen en Roda, die voor vanavond op het programma staan... ...gaat voor ons nog wel door. En mensen hebben er dus last van. In de auto, maar ook in de trein. Coraline Hoefnagel zit in de trein. En de trein gaat met een slakke gang richting Amsterdam. Rij je ondertussen? Nou, we gaan stapvoet richting Amsterdam. Voor elk station staan we even stil. En elk station staan we ook heel lang stil. En we zitten echt wel te... Ja, opgepropt in de trein met z'n allen. Ja, met, met z'n allen opgepropt. En, maar, uh, zit er een wc uh, in die trein? Kan je daar komen, als je moet? Nee, nee, nee. Ik ben eigenlijk al op zoek naar een plaszak. Want <laughs> we zitten toch al een tijdje in de trein en we stonden al heel lang te wachten. En uh, nou ja, we zijn nog niet in Amsterdam. Maar nee. ja. het maar, was voorlopig de enige trein die reed. Dus, ja, ja. Want melden de spoorwegen wel waarom ze zo stapvoets rijden? Nou, er was uh, een wisselstoring bij Weesp, uh, dat is de enige. En ze zei dat hij niet verder ging naar Weesp, maar ondertussen zijn we net voorbij Weesp uh, richting Amsterdam. Dus dat is fijn. gaan ja. verder. Uiteindelijk kom je er wel, maar je hebt er ja. veel geduld voor nodig. Sterkte Ach, daar ja. zo, Caroline. <lacht> gaan we naar Jeroen Wielaert, die op Schiermonnikoog zit. Uh, Jeroen, um, aangekomen op Is eerst even de actuele weersituatie. Het is uh, een prachtig landschap, neem ik aan, op Schiermonnikoog. nu. Het is hier uh, betoverend dit. Uh, en na een uh, ook al bizarre overtocht vanaf Lauerse Oog door uh, dikke, dunne ijsschotsen, door een soort uh, ijsachtige blubber, ook. Dat is echt een, een, een, een fraai zeelandschap, uh, met al dat ijs. Maar ja, dan ja. er te komen voor een weekendje schiemel ik ook. Alleen ja, oh, Laten we dit beeld vooral nog eventjes op ons laten inwerken. Dat moeten we koesteren, want dat is ook prachtig. Dat is de ene kant. En dan die andere kant, uh, Jeroen. Want er te komen, je kwam uit het midden van het land. Het was een ik... helle tocht. Ja, nou ja, ik, vrienden uit Alkmaar, ik uit Utrecht, met mijn vrouw, en dan om kwart over negen zo weggegaan. Met die waarschuwing, die extreme weerswaarschuwing. Eerst een beetje dwarrelsneeuw, dan de polder. Uh, brug bij Lelystad, Emmeloord, uh, Siberisch beeld. En niet zo fijn om te rijden. Dan voorbij Drachten, uh, bij Tolbert, de snelweg af. En ja, dan, dan was het daar, was het echt, echt nou, heel link rijden. Zo'n 30 km per uur, stapvoets. Uh, was te weinig uh, um, uh, auto op de weg. Te weinig schuif schuifauto's op de weg. Te weinig strooiauto's. Dus het was echt heel glibberig. En dan ergens uh, richting Grijpskerk... Uh, ambulance al langs ons heen. Een uh, brandweerauto langs ons heen. En uh, verderop... ...auto echt van de weg afgeschoven en met zijn linkerzij en sloot in. Dus uh, dat werd uh, met trappen en uh, ambulancepersoneel proberen om de inzittenden te helpen. Maar, um, een barre tocht in ieder geval, uh, voordat ja. je bij Schiermoederkoog bent aangekomen. Maar je kan het nu koesteren, Jeroen, want je hebt vakantie... ...en dan kan je gaan genieten van dat prachtige weer... ...want dat is natuurlijk die andere kant van het geheel. Weet je, ja, ik ga Marco toch, Verhoeven ja, eventjes maar, vragen, Jeroen. Ik ga Marco vragen van, um, of er ook in de rest van Nederland sneeuw blijft vallen.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 Al dus knapen in de Tweede Kamer. Ik heb u eerder opgeroepen om verhalen, foto's naar ons te mailen. Naar onze site www.nos.nl. Dat heeft u gedaan, waarvoor dank. Veel mensen staan in de file of zitten vast op een station. Maar er zijn ook veel mensen die van de sneeuw, de kou en het ijs genieten. Via een kaart op de site komen mooie foto's en verhalen binnen... uit verschillende delen van het land. Mensen die aan het sneeuwruimen zijn, mooie wandelingen maken... en de schaatsen hebben ondergebonden. Zo laat Marike Kouwmans weten dat ze vanochtend... een mooie schaatstocht heeft gemaakt... Op Ankeveense plassen met na afloop warme chocolademelk en slagroom. En Dennis uit Bruinissen zegt dat hij erg blij is met de sneeuw in zijn dorp. Hij heeft er lang op gewacht. Het kan gewoon niet beter, zo zegt hij. En een voorlopig record hebben we ook. In Stroet in Noord-Holland is tot op heden de meeste sneeuw gevallen. Namelijk 14 centimeter. Heeft u ook mooie verhalen of foto's? Laat het ons weten. www.nos.nl En dan is het nu weer tijd voor de Avro.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 Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Een hele goedemiddag hier vanuit De Kroon. En heel veel mensen hebben De Kroon wel kunnen vinden, ondanks het weer u hoort ze. En als u in de buurt bent, kunt u langskomen. We gaan debatteren over de vraag of woningbouwverenigingen weer verzelfstandig... of juist niet uh, uh, verzelfstandig moeten worden. Of dat weer teruggedraaid moet worden vanwege alle prikelen en problemen met die woningbouwverenigingen. Raak er helemaal van in de keer En de column van Justus van Oel die gaat over de stille ramp in Rotterdam. Wilt u reageren? Twitter ons, hashtag Afro VML, of bekijk ons via de website afro uh, Vrijdagmiddag Live. Nee, afro.nl slash live. Dat is het. Ja, dames en heren, welkom bij de rubriek Dikte. Meer, van de helft, meer dan de helft van de Nederlanders is te dik. De overheid wil maatregelen nemen om hier iets aan te doen... Bij ons vandaag in de studio Bert Bulling. Een rietoverloop van de VVDM. Vereniging voor dienstplichtige militairen? Nee, het is de vereniging voor dikke mensen. Ah, u bent boos? Ja, wij zijn heel boos. Waarom? Nou, omdat wij constant in uh, diskrediet gebracht worden. Mm -hmm. En wij zijn opeens overal de schuld van. We ja. kunnen geen normale verzekering meer krijgen. Ja, we mogen straks het vliegtuig niet meer in voor de gewone prijs. U vliegt u wel eens? Ja, zeker. Graag. En hoeveel weegt u? 400 kilo met, met z'n tweeën. Twee. Ja. Oké, okay, nou ja, dan neemt u ook wel best wel veel ruimte in beslag natuurlijk. Ja, maar er zit ook wel eens iemand naast mij die uit zijn mond stinkt of in te laten. Hè? Ja. En dan moet die dan ook meer betalen? Niks ervan. En de PVV, die wil dat wij nog kortere alimentatie krijgen dan vijf jaar. Omdat wij het er zelf maar gemaakt hebben als onze echtgenoot bij ons weg wil. Mm -hmm. Maar mijn man zou nooit bij mij weggaan. Ik vind het prachtig zo. En heeft u ook nog intieme, intieme, intieme seks? Nee. Daar beginnen we niet meer aan. Okay. Dat, dat wordt een beetje plofferig hè. Plofferig. Ja ja, precies. Doet u nog vaak een sport? Ja. Kaarten, dobbelen, mens erg hier niet okay, te schaatsen. Schaatsen? Nou, nee, nee. nou gisteren wou ik even het ijs op gaan. Toen ben ik ervan afgejaagd omdat ik wakken zou veroorzaken en scheuren. Nou, dat is heel ja. verdrietig als je dat meemaakt. Dat kan ik me voorstellen. Wat heeft u, wat heeft u vandaag al op? Uh, ik zes boterhammen met spek en reuzel en twee appelgebakjes. En u, mevrouw? Uh, twee borstenbollen. Uh, vier kroketten met brood. Met brood uh, drie kaasvlinders. Uh, twee gehaktballen van gisteren uh, en twee patat met hierachter in de regels Breestraat. Uh, maar wa waarom eet u zoveel en zo slecht? Ja, van vet eten word je vrolijk, hè? Oh. dat is algemeen bekend. En wij willen graag dik zijn. Dat vinden wij mooi. Maar het is ook heel erg gevaarlijk om dik te zijn. Ja, maar wij zijn wel heel gezellig. Dat is waar. En wij hebben het ook nooit koud. Hè? En we hebben dus minder gas nodig. Dat is. Goed voor het milieu. Oh jezus. Wat, wat, wat, wat, wat gebeurde er nou? Ze zijn uit elkaar geploft. Oh jezus. Wat afschuwelijk. Gadverdamme. Ja, het staat er een beetje aan te komen. Allemaal he. een hele tijd. Ja, nou ja, alles goed en wel. Maar ruimt het zelf even op? Ja, eh, eens even kijken. Heeft iemand misschien een veger in blik? Henry van Loon, Pieter Bouwman en Marian Luif. Debat. Daar hebben we meestal een prachtig. Ja, daar komt hij aan. Om te benadrukken dat debat spannend is. Eh, twee we staan hier klaar. In de Kroon in Amsterdam mensen zoals altijd met verstand van zaken daarachter. Vandaag gaat het over eh, de al dan terugdraaien van de verzelfstandiging van woningbouwverenigingen. Want afgelopen week werd bekend dat woningcoöperatie Vestia uit Rotterdam... op het punt van faillissement staat. Andere coöperaties moeten inspringen om acute problemen te voorkomen. Vestia heeft geld in risicovolle financiële constructies gestoken. Sinds de verzelfstandiging zijn coöperaties de grote monopolisten op de woningmarkt... Eh, die maar beperkt verantwoording afleggen aan de overheid. En ze komen dus met enige regelmaat negatief in het nieuws. Directeuren die veel verdienen, die risicovolle constructies. Moet dat worden veranderd? Moet de overheid de leiding over die coöperaties weer tot zich nemen? Daar gaan we het over hebben. Met Tweede Kamerlid voor de SP, Sadet Karabulut. Welkom. En met Lex Droogen voor het CDA in de Amsterdamse gemeenteraad. Ook welkom. Uh, we, we gaan debatteren over de stelling zoals wij die hebben geformuleerd. De overheid moet de grip op de woningcoöperaties weer versterken. Mevrouw Karabulut, u bent daarvoor. 30 seconden om uit te leggen. Waarom? Uh, nou, woningbouwcorporaties die zijn er om uh, voor een betaalbare uh, prijs betaalbare woningen te bouwen en die te onderhouden. Er is een publiek belang bij. Het is ook uh, publiek bezit, gemeenschapsgeld. Zo zijn corporaties ooit opgebouwd en nu via de huren van uh, huurders. Uh, dus dat moet je niet gaan uh, vergo vergokken op de private markt. En dat publieke belang dat moet zeker beter geborgd worden. Dat is binnen de tijd, meneer Droger. dus een halve minuut ook voor u... om uit te leggen waarom u daar niet voor bent. Nou, ik ben het natuurlijk wel mee eens dat het publiek geld is. En dat ze een taak hebben. Maar ik denk dat de woordenbouwcorporaties sinds de, de actie van Heerma... die heeft gezegd in de eind jaren je tachtig... je moet dat zelf meer de verantwoordelijkheid nemen. Dat ze heel veel dingen goed hebben gedaan. En dat het fout gaat als het faalt. Als het toezicht faalt. Ja, dan moeten degenen die gefaald hebben, moeten daarvoor boeten. En dat is, dat is in dit weer geval duidelijk. Falend gelijk. Ja, Herma, CDA, staatssecretaris toen... Hè, die, die, ja. die ervoor was dat die woningbouwverenigingen zelfstandig werden. Eh, mevrouw, uh, ja? Dat waren ze toen al. Maar hij heeft, wat hij heeft gedaan is gezegd... Van, ik ga niet meer jaarlijks geld geven, ik doe het in één keer dat moet je gaan beheren. En dat heeft toen ook al tot problemen geleid. En mevrouw Karabulut, uh, ja, waarom heeft dat inderdaad... ook vooral in uw ogen neem ik aan, tot, tot problemen geleid? Nou, ik ben het ik ben met de heers, heer Droge allereerst oh, no. eens... van Droge, excuses. <laughs> <laughs> Hoe kan ik dat nou vergeten, mijn ex-collega? <laughs> ja, ja, allereerst uh, van harte mee eens dat er gelukkig heel veel corporaties zijn... Uh, en heel veel bestuurders zijn die hun werk wel goed doen. Dat er, er corporaties zijn die en uh, betaalbare huurwoningen bouwen... investeren in de buurten en de wijken... En huurders op een goede manier daarbij betrekken. Dat is het probleem niet. Maar wat je ziet is de afgelopen jaren... dat er systematisch uh, gegokt wordt... om het maar even simpel uit te drukken... met gemeenschapsgeld. nou We hebben nu uh, de zaak Vestia. We hebben de Maserati gehad van Rothschild uh, Daar is gefraudeerd. Uh, allerlei speculatie met de directeur van Rochtil, die reed in de Maserati. Ja, en ja. daar faalt gewoon wel het, het toezicht op... Uh, de corporaties. En dat moet echt uh, strakker. Hoe? Als ik dan zie... Uh, nou ja, bijvoorbeeld door uh, te voorkomen en dat op een bepaalde manier te verbieden... dat zij dit soort onnodige risico's uh, nemen met gemeenschapsgeld. Dus er moet gewoon... Uh, natuurlijk, zij moeten geld aantrekken. Dat is nu ook al zo. Maar zij moeten zich aan die taken houden. Uh, en dat betekent dat je niet in dit soort exotische producten op deze manier uh, belegt. Want als het misgaat, ja, dan is het diezelfde huurder weer die daarvoor moet boeten. Ja. Via huurverhogingen. He, uh, nu wordt al gespeculeerd over ja, uh, mogelijk... Kunnen corporaties die toch al in uh, financieel zwaar weer verkeren minder woningen bouwen terwijl de woningnood hoog is. Het dus daar waar zo... ze voor bedoeld zijn, en... dat komt misschien in gevaar. Uh, meneer, Droog, uh, Van Droog, bent u daar tegen? Tegen bijvoorbeeld een verbod op, op dit soort uh, risicovolle financiële uh, beleggingen? Nee, daar ben ik helemaal niet tegen. Daar ben ik zelfs erg voor. Want het is, uh, toen het begon, in het begin jaren negentig, hebben we ook een paar vreselijke drama's gehad. Omdat uh, financiële deskundigen zogenaamd. Uh, uh, ook gingen gokken. Ja, niet alleen en bij dat, woningbouwcorporaties. Maar nee, dus maar dat dat, was, dat u... was toen ook woningbouwcorporaties. Maar dat, u dat voor? moet je voorkomen. Ja. En, dat is, en dat wil zeggen, de toezicht moet je daar goed op hebben. Mm -hmm. Maar dat is toezicht van de AFM, van de financiële markten. Die moet zeggen, dat mag niet. Dat is, dat is vanuit de banken die dat faciliteren. Dan moet je zeggen, dat is verboden, dat mag niet. Dus dat is ja, er eigenlijk en dat, al. En dat is er al. En in dit geval is het ook heel duidelijk dat de controle was goed. De commissarissen zijn alleen misleid door de, door de accountant... die zei er is niks aan het halen. Die heeft de boel bedonderd. Nou, dit, ja, in, dit dit geval, in dit geval, ik, uh, he, dat moet allemaal nog blijken. Kijk, ja. uh, deze hele zaak, daar zijn wij vertrouwelijk over geïnformeerd. Dat gaat tot op de bodem uitgezocht worden, wat ja. mij betreft. Daar gaan we heel snel een publiek debat over voeren. Maar die, maar maar die instanties, zegt is, meneer Van Droog, die zijn de, er al. Die moeten er is, controleren. Die is, er is een toezichthouder, Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting... die dan de boel in de gaten... Moet houden, beoordelen en rapporteert aan de minister, die dan vervolgens kan ingrijpen. Maar die toezichthouder, ik heb gisteren dat debat ook voor een deel gevoerd met de minister. Die zegt nou ja, wij hebben gekeken naar de posities. Er kunnen liquiditeitsproblemen ontstaan bij corporaties door dit soort, door te beleggen met dit soort producten. Maar vervolgens geeft diezelfde toezichthouder een Triple-E-status. Dus hartstikke goed. Voor de komende jaren voor Vestia. Dus dat toezicht deugt niet. Dus dat toezicht is onvoldoende. Ik vraag mij ook af of dat ze voldoende instrumenten hebben om, om in te, in te grijpen. kunnen grijpen. Dus het moet een echte waakhond worden Meneer met verdrogen. tanden. En het ja. blijkt bij Vestia waarschijnlijk dat het niet werkt, hè, dat toezicht? Ja, dat toezicht werkt er niet. En dat, dus zeg ik, falend toezicht moet je aanpakken. Maar dat wil niet zeggen dat je op dit moment moet zeggen... van kom, laten we de boel maar even terugbrengen... en breng alles weer terug bij de overheid. Waarom vindt u het zo belangrijk dat die, die uh, woningbouwverenigingen... wel vrijheid houden om zelf te kunnen opereren? Nou, omdat voor mij niet vaststaat dat als de overheid alles overneemt... dat het dan per definitie goed gaat. Dat is, dat is een Maar een wat stelling... voor voordelen zouden er dan verdwijnen, bijvoorbeeld? Nou... Kijk, het is, woningbouw is iets van ons allemaal. En dan moet je dus rechtstreeks een bestuur hebben... die uit de, de mensen komt die daar belang bij hebben. En het niet allemaal bij de overheid neerleggen. Want ik ken heel wat landen waar alles zeer centraal is geregeld. Maar of dat nou zo goed gewerkt heeft in de afgelopen jaren... kun je wel ja, ja, eh, ja, maar dat is ook absoluut niet uh, waar ik voor pleit. Alleen uh, wat dat bestuur betreft uh, is een interessant punt. Want met dat bedrijfsmatig werk en, en de verzelfstandiging van de corporaties... moesten zij ook als bedrijven gaan opereren. En wat je ziet is dat er bestuurders zijn, raden van toezichten, die eigenlijk uh, wat een gesloten bolwerk is, wat elkaar benoemt waar onvoldoende controle op is, en dat de rol van gemeenten en huurders uh, volledig is verdwenen. Dus ook uh, in het bestuur van corporaties zou een en ander moeten veranderen. Want het is niet alleen bij Vestia nee. misgegaan, meneer Van Roo. Nee, het is niet alleen bij Vestia misgegaan. Er zijn enkele gevallen, maar je kunt de, bij de zoveel honderd corporaties die je hebt, en alles waar heel veel dingen wel goed gaan en de afgelopen jaren heel goed zijn gegaan, niet moet je, moet je op die nu park. zeggen van waar het één keer fout gaat, KPMG doet het fout, het centrale, centrale is niet goed en dus moet alles nou, anders. Nou, het is wel interessant, want de CDA-minister Spies uh, die heeft nu al aangekondigd dat ze een commissie van wijze in het ja, leven gaat roepen, wijs van om haar. juist op, ja, om juist, nee, maar ik bedoel, is dus een beetje in tegenspraak met uw nee. verhaal, om, omdat zij wel inziet, en gelukkig maar, dat dit niet alleen maar de incidenten zijn, maar dat er structureel iets uh, mis is. Nee. En daarbij nogmaals heb ik het niet over de corporaties uh, die het goed doen. Waarbij en... er toch een soort van uh, u, althans ziet u, mevrouw Karaboelet overeenstemming tussen het CDA en de SP. Uh, We gaan kijken hoe het zich ontwikkelt. Ik wil u voor dit moment allebei bedanken voor uh, de bijdrage aan deze discussie. Sadet Karaboelut van de SP en lex van drogen van het CDA in Amsterdam. Muziek, je gaming. <applaus>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 zal hij alleen zijn, gestikt in onfeilbaarheid? Wat zou hij nu vast zijn, voor de gezelligheid? Als er maar iemand, die het allemaal wist. Mooi en verstandig en met overzicht. Was er maar iemand die net die dingen deed, die hij wou nog voor je ze al. Iemand die nooit excuses nodig had en nooit of te nooit jouw verjaardag vergaat. Maar binnen de kortste keren zal hij er wel verleden. Zo moeilijk is het niet. Ja, binnen enkele zou hij zich wel gedragen of kapot gaan van verdriet? Want hij zal zo alleen zijn, sterven van eenzaamheid. Dan werd hij gevonden, opgedroogd in de woestijn. Wat zal hij alleen zijn, gestikt in onfeilbaarheid? Wat zou hij niet vast zijn voor de gezelligheid? Jevgeni Klaas Delru, Maarten van Michem en Geert Noppen met Was Er Maar Iemand. Ik vroeg eerder wat de titel is van de CD die in België al is verschenen... maar in februari ook in Nederland uitkomt. En dat wisten heel veel mensen. En de eerste oh, nee. vier die reageerden... Dat is al goed nieuws. Kijk, precies... <laughs> Klaas Delrue, hoort u? Uh, die, die hebben twee kaartjes gewonnen per persoon voor het concert dat uh, Jevgeni op 21 februari in Paradiso geeft. Dat zijn uh, Richard Remé, Esther Verhoeven, Hanneke Jansen Hulting en Gijs Visser. Gefeliciteerd. Uh, uh, Klaas, wat is de titel eigenlijk? Welke raad. Welke raad. En dat staat voor? Ja, het is een. Uh, een gemeente in de Oostkantons, dat is het uh, Duitsstalige deel van België. Dat hebben wij ook nog. Veel ja, dat is een heel klein dat. stukje in België. Met niet ja. alleen Frans en, en, en Nederlands, maar ook daar wordt dus Duits gesproken. Ja, en het is ook de eindbestemming van een hele bekende treinlijn. Dus van Oostende naar Leuven. Leuven is een grote studentenstad. Ja. Komt ook voorbij Gent. En uh, de, de urban legend wil, als je in slaap valt op die trein, dan kom je in welke raad terecht. Dus het is een beetje een metafoor... voor ergens komen waar je helemaal niet moest zijn en dan... Voor inslaapvallende studenten, zoals jij zelf tot, ooit meegemaakt ja, hebt, of niet? Dat is wel echt gebeurd. Ja. Vandaar ook de, dus de naam, begrijp ik, bedacht, de het, het is een metafoor voor toeval en dat het dan ook misschien wel heel leuk kan worden... op die plek en waar, waar je nooit van je leven zou gekomen zijn. Ah. En uh, ja, daar gaat de rest van het album ook wel een beetje en, uh, over. En nu we toch met namen bezig zijn, Jevgeni, dat komt van... Dat is een Russische voornaam, maar wij hebben het uh, bij Serge Gensboer vandaan gehaald. Dus die heeft een heel grappig instrumentaal nummer. Dat heet Yevgeny Sokolov. En daar hebben wij uh, de helft van gebruikt voor onze groepsnaam, Yevgeny. Ja, jullie zijn in België uh, al heel populair, razend uh, beroemd. Ja. Uh, hoe is het plan verder, hier in Nederland veroveren en dan de rest van de wereld? Ja, we zingen in het Nederlands. Dus ik denk dat we na Nederland nog ergens naar Suriname kunnen. En Zuid-Afrika of zo. Maar dan zal het weer ja, op. ophouden. Of je moet Engels gaan zingen, maar dat doen jullie niet. Nee, nee. nee. dat heb ik ooit geprobeerd. En dat was uh, geen Beveel succes. Niet. Ik wens jullie daar veel succes mee. We gaan jullie zo direct nog uh, twee keer horen. Tot ja. zover dank, Klaas Delhu. En uh, wij worden als luisteraars van Radio 1 zo direct weer op de hoogte gebracht. Van alle perikelen op de wegen de, vanwege het weer. Dus uh, blijf luisteren, want vrijdagmiddag live is het daarna weer terug. Radio 1, het NOS-journaal. Winterweer veroorzaakt lange files. Gaan de Randstad niet meer de weg op, zeggen ANWB en Rijkswaterstaat. En ook grote problemen op het spoor. Goedemiddag. Rijkswaterstaat en de ANWB roepen weggebruikers in de Randstad op niet meer de weg op te gaan. Door de sneeuw is er in het westen en het midden van Nederland een verkeerschaos ontstaan. Volgens de ANWB staat het verkeer overal stil of rijdt het heel langzaam. Op de snelwegen staat al ruim 800 kilometer file. We praten u bij om te beginnen met de Nederlandse spoorwegen. Erik Trindhamer is namelijk aan de lijn. Veel vertraging op het spoor, vooral rondom Amsterdam hebben we begrepen. Meneer Trindhamer, wat rijdt er niet meer?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 Debbie van Slechterhorst van Rijkswaterstaat. Gaan we naar Wijnand Zwaan. Nou, het advies is gegeven. Tot vijf, zes uur eigenlijk uh, niet de weg op. Maar ja, er zijn mensen die zitten toch op de weg... omdat ze moeten of omdat ze al op de weg zaten. Hoe is het daarmee? Ja, niet best en daarom sluiten we ons graag aan bij dat uh, advies om voorlopig niet de weg op te gaan. En niet alleen de Randstad trouwens, want ook een groot deel van het midden van het land heeft te kampen met uh, extreme gladheid. Denk ook aan de gebieden ten oosten van Utrecht en rond Arnhem. Daar staan ook ontzettend lange files en rondom de Veluwe. Het aantal files neemt nu wel af, dus dat geeft al aan dat, uh, dat mensen gewoon eventjes moeten wachten totdat de ergste piek voorbij is. 730 kilometer file nu. Nou, een uurtje geleden zaten we op 830, dus het neemt wel af. Nee, het scheelt. Ja, slok op een borrel. Het is niet zo heel veel. Maar, maar toch. Um, nou, een aantal zaken die vallen nu nog op. Um, de A28 is weer vrijgegeven bij Harderwijk. Daar hadden we lange tijd een probleem na een ongeluk. Is er nog een rijstrookje. Nieuw? Dat was bij Harderwijk vanuit Zwolle naar Amersfoort. Maar de, dat moeten we wel wat gaan rijden nu. Ergste problemen nu ook nog op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Daar ook over zo'n 23 kilometer langzaam rijden... tussen Veenendaal en Utrecht globaal. De A15 van Nijmegen naar Gorkum. Ja, die is nog wel dicht bij de afrit Arkel. Net iets voor Gorkum, want daar raakte een vrachtwagen in de slip. En uh, ja, je kunt er alleen langs via de af- en oprit... Um, en ja, verder um, is in het zuiden, maar dat heeft helemaal niks met de sneeuw te maken. De A2 dicht van Eindhoven naar Maastricht. Daar vloog een uh, vrachtwagen in brand bij de afrit Kelpen-Oler. En daarom uh, kun je richting het noorden voorlopig beter omrijden via Venlo. Over de, um, naar het zuiden moet ik zeggen, van richting Maastricht. Beter omrijden via Venlo over de A67 en de A73. Dankjewel, Wijnand Zwaan bij de ANWB. Gaan wij naar Schiphol, daar is uh, Mirjam Snoerwang. Ja, mevrouw Snoerwang, hoe is het op dit moment met de vliegtuigen op Schiphol?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 van schiphol.nl of uh, van de eigen luchtvaartmaatschappij. Ja, maar er is licht aan het eind van de tunnel. Absoluut. Mevrouw Snoerwank, dank u wel. Schiphol was dat. Gaan we naar uh, buiten hier zo in op het Mediapark. Marco Verhoef staat ondertussen buiten. Marco, want uh, jij doet daar allemaal interviews. Want weermannen zijn in trek vandaag. Ja, we zijn inderdaad uh, populair inderdaad, vandaag. Maar het is vooral ook lekker om eventjes uh, de buitenlucht te snuiven. Je kan wel binnen gaan zitten en uh, wachten tot je ziet wat er gebeurt. Maar buiten het ervaren... Ja. Zal je altijd zien, een weerman in de sneeuw, krijg je sneeuw op de lijn. Zegt meneer de weerman, bent u daar nog? Kunnen we nog verder praten? Ik geloof dat ik stil moet blijven staan. Je moet, ja, je moet niet gaan zitten bewegen, oh. echt als een echte verslag even. Je bent daar uh, buiten in de sneeuw, maar we gaan het toch over die sneeuw hebben... en over de weersverwachting. Uh, Wat staat ons te wachten? Nou. Je moet stilstaan, Marco. Marco, je moet stilstaan. Wegen kan ik niet. Nee. We nou, proberen het nog één keer en dan, uh, dan, dan krijg je de, de nieuwe cursus. Wat staat ons te wachten? Uh, nou, de meeste sneeuwtrek nu weg. In Zeeland sneeuwt het nog. In uh, Brabant sneeuwt het nog. En hier valt ook af en toe lichte maar dat stelt allemaal niet veel meer voor. Uh, betekent dat de komende twee uur. Dat betekent dat de komende twee uur ons nog wel wat te wachten staat... maar over ongeveer twee uur dan zal de sneeuw vertrokken zijn. Dat zal ongeveer de samenvatting zijn. Ik speel maar even zelf voor Weerman. Wat Marco Verhoef ons probeert te vertellen. En hij krijgt nog een cursus over hoe hij om moet gaan met een zender op de radio. Martijn Nijhuis heeft het overige nieuws. Spanje gaat korter op de salarissen bij banken die overheidssteun krijgen. De topbestuurders van die banken mogen voortaan maximaal zes ton per jaar verdienen. Bij banken die door de overheid zijn genationaliseerd is dat maximaal drie ton. De nieuwe maatregel betekent dat veel bankdirecteuren... ruim twee derde van hun salaris moeten inleveren. De regel is onderdeel van plannen van het Spaanse kabinet... om de banken weer gezond te maken. De werkloosheid in de Verenigde Staten blijft dalen. In de maand januari zijn er 243.000 bijna bijgekomen. De economen hadden gerekend op een kleinere toename. De werkloosheid daalde vorige maand naar het laagste percentage in drie jaar. Het is de vijfde maand op rij dat het aantal werklozen in Amerika daalt. Meer dan 19 miljoen Amerikanen zitten zonder werk. In Egypte wordt opnieuw gedemonstreerd tegen het militaire bewind. In Cairo verzamelden zich na het vrijdaggebed honderden demonstranten... bij het ministerie van binnenlandse Zaken, dichtbij het Tagierplein. Ze gooiden met steden naar de oproerpolitie... en die schoot terug met traangasgranaten. Ook in andere steden wordt weer gedemonstreerd. Jongste onlusten braken uit naar de rellen bij een voetbalwedstrijd... woensdag in Port Said. Daarbij kwamen 74 mensen om. De demonstranten verwijten het militaire bewind dat de politie niet ingreep. En de Turkse premier Erdogan wil geen Renaults meer. Het kantoor van de premier heeft een bestelling van 130 auto's... van het Franse merk afgeblazen. Turkije is kwaad omdat in Frankrijk onlangs een wet werd aangenomen... die het strafbaar stelt om volkerenmoord op de Armeniërs te ontkennen... De orde voor de 130 auto's gaat nu naar het Amerikaanse Fort. Heb ik tot slot nog één bericht uh, wat een beetje te maken heeft met de sneeuw. De KNVB heeft alle wedstrijden in de Jupiler League afgelast. De velden zijn door de sneeuw onbespeelbaar. Het gaat om zes wedstrijden. En in de eredivisie is voor dit weekend al één wedstrijd afgelast. De graafschap tegen FC Twente gaat komende zondag niet door. De amateurwedstrijden, dat wist u misschien al voor dit weekend, waren al eerder afgelast. Heeft u nou verhalen of foto's? Mail die dan naar ons naar nos.nl. Dan is het nu weer tijd voor... Jan Mom met de Vrijdagmiddag Live. En Jan, je hebt onder andere muziek uit België. Ja. Dit is Radio 1. Afro Vrijdagmiddag Live. Jan Mom. Goedemiddag en welkom hier weer. Vanuit de troon aan het Rembrandtplein in Amsterdam, inderdaad, met Belgische muzikanten. Maar ook een gesprek over de vraag of Nederland op de bres moet voor Zuid-Afrikaans als taal en Friesbarend, Die natuurlijk de sportieve hoogte- en dieptepunten komt doornemen. U kunt ons twitteren, hashtag AfroVML of ons bekijken op afro.nl slash vrijdagmiddag live. Dit is, dit is, dit is, dit is, dit is de broer van... Welkom bij de broer Van. Een ecoloog van de Universiteit van Tasmanië, de heer Bomen, is van plan om olifanten uit te zetten in Australië tegen bosbranden. Deze dikhuiden zouden het savannegras opeten... dat als brandversneller werkt bij bosbranden. Bij mij aan tafel de heer McEnroe Bomen. McEnroe Bomen, ja. Yes. Ja, de broer Van. Welkom. Dank yeah, you, wel. Het is een plezier om hier te zijn. Tevens hier aanwezig, ons allerlievelingsbioloog Midas Dekkers. Midas, welkom. Dank u wel. Allereerst, McEnroy, waarom wil uw broer olifanten uitzetten in Australië? Nou, wel, die, die, die beesten die, die zijn heel groot. Ze die, die kunnen ook heel goed stampen. Hè, met die grote poten, met die grote voeten. Boom, boom, boom. Op de brand stampen. Stampen? Maar het is toch juist omdat ze het gras kunnen eten... wat als brandversneller werkt? Ja, dat ook, ja. ja nou, Midas, jij, jij kan altijd jouw heerlijk heldere licht laten schijnen over een zaak als deze. Wat vind jij van dit plan? Nou, dat zal ik je zeggen. Ik vind het een goed plan om olifanten uit te zetten in Australië. Oh ja, zo'n typisch midas Midas-dekkertje. Ja. Eerst zeggen dat je het een goed plan vindt... en dan allemaal nadelen opnoemen. Ironie, heerlijk. Maar vooruit, zeg maar waarom je het een goed plan vindt. Nou, dat is toch heel duidelijk. Die olifanten, die eten gras... En dat gas wat oorspronkelijk is ingevoerd als weidegas, dat is gaan woekeren. En nu heet het in één keer savannegas. Waarom dat is, mag Joost weten. Leuk, typisch Midas, dat mag Joost weten. Mag ik mijn verhaal nog afmaken, of hoe zit dat? Tuurlijk, sorry Midas, ik ben benieuwd naar de omslag. Nou ja, ik ben even de draad kwijt, maar ik vind het een goed idee. Ja, Midas, ben je het ook niet met mij eens dat die olifanten, die hebben van die grote... Jij vallen. bedoelt dat ze dan boem, boem, boem uit kunnen maken. Yes, Juist, ja, precies. Natuurlijk is dat handig. Maar heren, ik dacht dat een van jullie wel zou zeggen... dat dit een heel slecht idee is. Oi. Ja, hoezo? Nou, omdat in, in Australië al zo vaak beesten zijn uitgezet... en dat is steeds misgegaan. Nou, noem er eens één een dan. Ja, noem maar. Nou ja, uh, de reuzenpad bijvoorbeeld, ken je die? Is dat die hele grote pad? Ja, precies. Nee, die ken ik niet. Maar ik bedoel, als die reuzenpad heet, dan nou, zal het wel... Nou, die is in Australië uitgezet om kevers te die de gewassen bedreigt. Nou, dat is heel stom, want zo'n beest heeft natuurlijk helemaal geen natuurlijke vijanden. Oh, nee? Nee omdat, Omdat die, die giftig, giftig is. is. Precies, ja. En, en nu dus de olifant. Maar voor zover ik weet is een olifant helemaal niet giftig. Nee. Nee, nou ja, dat heet een uitheemse diersoort. In Nederland vliegen ineens halsbandparkieten rond een knalgroene vogel in het stadspark. Kun je het je voorstellen? Nou ja, precies. En dat willen ze dus ook met de olifant doen. Maar een olifant, die is zo zwaar, die kan helemaal niet vliegen. Oh, maar ik ken wel een olifantje dat kan vliegen. Nou oh, ja? Oh nee, ja, nou kom je toch niet aanzetten. Dumbo, met... de vliegende olifantje. Alsjeblieft, zeg. Zien jullie dan niet dat dit een heel slecht idee maar is? Maar dat vind ik ook. Ik vind het een heel slecht idee om olifanten uit te zetten in Australië. Ah, dus toch, ja? Nou, er zijn überhaupt niet zoveel olifanten meer over. Precies, hè? En als ze zich schijnbaar zo aan het evolueren zijn dat ze kunnen vliegen. dan kunnen ze natuurlijk ook niet meer die bosbranden zo boem-boem oh, uitstampen met die grote grijze oh, poten. Wat? Dit was de taal, dit was de taal, dit was de broer van... Hey, hey. Pieter Bouwman en Marian Luyf, hoor u. Nederland moet de Afrikaanse taal in Zuid-Afrika actief gaan ondersteunen. Dat stelt PVV'er Martin Bosma. Hij is voorzitter van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie. En die Taalunie is een organisatie waarin Nederland, Vlaanderen en Suriname samenwerken op het gebied van Nederlands. Ook Zuid-Afrika heeft sinds 2010 een intentieverklaring tot samenwerking met de Nederlandse Taalunie. Taal en aanstaande maandag komt die commissie in Den Haag bijeen om over dat voorstel van Bosma... dat Nederland zich hard moet maken voor het Afrikaans, om over dat voorstel te stemmen. Ik ga erover praten met Bart Luiring, hoofdredacteur van ZAM, Afrika Magazine, woonachtig in Johannesbe Johannesburg. Welkom. Dank je. Ja. Bart en uh, Frits, ben jij ooit in Zuid-Afrika geweest? Ja, ja. En dan kom je inderdaad tegen dat mensen Afrikaans. Je hebt ook een Afrikaanse krant, Die Burger. En die, die, die kun je lezen als Nederlander. De, ja. de, de taal wordt daar nog volop gebruikt? Nou, niet volop, maar hij wordt nog wel gebruikt. En zelfs ook in townships werd hij gebruikt, tot mijn grote verrassing. Is dat zo, Bart Leuring? Hoe staat het met die taal in Zuid-Afrika? Nou ja, dat is, die taal heeft natuurlijk een, een soort bevrijding ondergaan... nadat in 1994 dat land overging naar een democratie... Daarvoor werd dat, werd dat door de overgrote meerderheid van de Zuid-Afrikanen gezien... als de taal van de onderdrukker, de taal van de machthebbers. En dat was hier ook. ook ja. Maak op, politie. Dat hoorde je als je activist was. Dan stonden ze voor de deur. Nu niet meer? Nee, nu niet meer. Dat is, die taal is bevrijd. Daar ben ja. ik echt van overtuigd. En die heeft daardoor een soort, uh, om het in goed Afrikaans te zeggen, revival ondergaan. Uh, en aan populariteit uh, gewonnen. Want wie eigenlijk. spreken het dan? Nou, dat is, voor een, dat, dat is een deel van de blanken. De, de blanken die afkomstig zijn uh, van Nederlanders of van, uh, van Franse hugenoten. Die zijn zich dat Afrikaans uh, of Zuid-Afrikaans, zoals ze hier vaak zeggen, gaan eigen maken. Maar bijvoorbeeld ook uh, de kleurlingenbevolking. Daar ja. zijn er zo'n 3-4 miljoen van in Zuid-Afrika. Dat zijn afstammelingen van uh, Maleisische slaven of Indonesische slaven, politieke gevangenen uit die Maar ook mensen die het product zijn van blank-zwarte relaties. Uh, en voor hun is het Afrikaans, of het Zuid-Afrikaans... de eerste taal. En is het zo dat die taal langzaam aan het verdwijnen is... zoals onder andere uh, Martin Bosma van de PVV stelt? Wel, nee, nee. Die taal is zijn uh, privileges kwijtgeraakt. Dat is geen... Uh, uh, het is niet één van de twee officiële talen meer. Er zijn elf officiële talen in Zuid-Afrika. Ook het, de zwarte talen zoals Koza en Zulu zijn uh, tot uh, officiële taal uh, uitgeroepen. Want wat waren die privileges dan? Nou ja, dat uh, bijvoorbeeld uh, de, de regeringsbesluiten... zowel in Engels als Afrikaans werden uh, uh, gepubliceerd. Dat het onderwijs natuurlijk in hoge mate in het Afrikaans was. Engels en Afrikaans waren de belangrijkste talen. De machthebbers spraken in het Afrikaans, de politie bevelen de arrestatiebevelen, de aanklachten verschenen in dat de Dat gebeurt Afrikaans. allemaal niet meer? Nee, dat gebeurt niet meer. Of dat gebeurt nog maar zeer ten dele. Uh, omdat, nogmaals, die taal zijn privileges is uh, kwijtgeraakt. Maar dat betekent niet dat hij ten onder gaat. Integendeel, hij is juist heel erg uh, veel meer populair geworden. Maar als Afrikaans. het minder onderwezen wordt... Uh, betekent dat dan niet op termijn dat de taal ook minder gesproken zal worden? Nee, want tegelijkertijd uh, is hij, uh, die, die taal interessant geworden... Voor grote delen van de bevolking die daar een afkeer van hadden en kun je in het onderwijs uh, in welke laag van onderwijs dan ook kiezen en voor kiezen om afrikaans hoe te leren. hoe komt het dan dat die weer populair is gewoon ik weet je hebt een keer een zuid-afrikaanse voetballer bij gehad, benny McCarthy ja. en die sprak tot mijn stomme verbaal althans het verstond een beetje afrikaans en dat vond ik wel heel verrassend. Ja, een kleurling dus nou, zo, nee zwarte ja, voetballer geen ja, kleurling nou, ja dus toch oké okay. de, de, de, in de maar de ja, zuid-afrikaanse context verschil. noemt ze dat een kleurling ja. um, maar ja, ja dat, dat, dat, dat klopt. Sorry, wat was het? Nou ja, hoe het <laughs> komt dat dat dan blijkbaar toch weer in die taal uh, niet verdwijnt? Maar sterker nog, in, uh, meer mensen het gaan spreken. Nou ja, kijk, als, dat, als die, de, de, dat imago is afgebroken, dat is gebeurd in de afgelopen jaren, van de taal van de onderdrukker, de taal van de bevelen, de taal van de meerdere, van de superieuren. Ja, dan, is, dan, dan, dan kun je je voorstellen dat er een belangstelling begint te ontstaan. Cruciaal is natuurlijk geweest dat Mandela toen hij president uh, werd, Bij zijn eerste toespraak tot het parlement. een gedicht van Ingrid Jonker citeerde. Die kind was een van de belangrijkste dichteressen in Zuid-Afrika. Zij Ze heeft zelfmoord gepleegd in de jaren 60. Ze is de oceaan ingelopen uit onvrede over van alles en nog wat. Dat gedicht uh, was in het Afrikaans. En dat gedicht was in het Afrikaans. En haalde de band van de taal af? Dat, dat, dat, dat hij heeft veel Zuid-Afrikanen, zwarte Zuid-Afrikanen. die begrijpelijkerwijs dat probleem hadden met die taal. Uh, heeft als het ware de deuren opengezet. Maar zou Zegt, wat, wat, wat zou er eigenlijk tegen zijn om... Hè, want het is niet alleen de pvv overigens die voor die motie is... begrijpen ja. wij ook CDA, D66, Partij van de Arbeid... Ja. meerdere partijen, ook in ja. België. Ja. Wat zou er tegen zijn als Nederland zich zou hardmaken voor die taal? Bijvoorbeeld meer in het onderwijs? Omdat er... Uh, het gaat hier niet om de taal in deze motie... en in de agenda van meneer Bosma. Het gaat er om, om die taal weer opnieuw voor een politiek karretje te spannen. Welk politiek karretje? En een politieke karretje wil uh, terug naar de apartheid. Ik druk het nu wat scherp uit, maar ik ben er echt van overtuigd... Er zijn vele aanwijzingen. Ik heb daarvoor. nog niet gehoord dat de PVV voor een maar terugkeer van een aparteheid is. Nou ja, je moet horen. Deze die je. Ja, zeker, zeker. Maar lees de, de, de columns die Bosma in, uh, in NRC Handelsblad geschreven ja, heeft. Richt, die, ik bedoel, ik ben het niet met hem eens... maar die, die wijzen niet op dat hij voor apartheid is. Uh, hij, uh, ik vind dat wat, nogal een de uh, conclusie. Ja, dat is, het ook, dat is het ook. Maar het is de consequentie van wat hij zegt. Wat hij, wat hij beweert is dat er in feite een soort heksjacht gevoerd wordt... naar de Afrikaners, dat hun taal wordt bedreigd... dat hun universiteiten worden gesloten... dat boeren massaal worden vermoord... dat er een exodus is van Afrikaners uit het land. Maar dat je dat ...voor het behoud van een bepaalde cultuur bent... ...zeker als daar een ban, zoals je zelf zegt, van af is gehaald... ...is toch iets anders dan dat je voor de apartheid bent. Ja, maar hij doet dat dus vanuit een PVV-visie. PVV Houd die taal gescheiden. Zet hem apart. Zet hem, eh, eh, eh, eh, maak aparte Afrikanen onderwijsinstellingen. En daar bereikt... Maar niet is, alleen toegankelijk voor eh, belangrijke... Dat heeft hij letterlijk geschreven zo. Er zijn pleidooien. Nee, ik vraag of hij dat letterlijk geschreven of is dat uw interpretatie van zijn woorden? Dat is mijn interpretatie van zijn woorden. Nou ja, ja dat vind woorden. ik wel een gevaarlijke ja. interpretatie. dan, Want als hij het niet geschreven heeft... Ik hij, toch toch niet gek gek kan, hij kan toch hier in Nederland niet eisen... dat daar aparte Zuid-Afrikaanse universiteiten worden opgericht? Bedoelbaar. Dat doet hij. Dat doet hij, dat staat in die motie die tot mijn verbijstering ook door... Maar door universiteiten mensen van voor de taal, maar niet apart toegankelijk voor een bepaalde groep uh, uh, qua etniciteit. Hij wil, hij wil dat er twee uh, universiteiten zijn in Zuid-Afrika die als voertaal Afrikaans hebben. Dat ja. waren er vijf. Nou ja, dat is, dat is nog iets anders dan een racistische universiteit. Ja. Uh, dat is uh, een groot deel van de Zuid-Afrikaanse bevolking uitsluiten van die universiteiten. Namelijk zwarte. Dat is waarom u in ieder geval, omdat u vermoedt dat die motieven erachter zitten, motieven die die nog ik herhaal ook inderdaad wat Frits uh, zegt. Niet zwart op wit heeft opgeschreven. Maar daarom zegt u, het is een slecht plan. Wij gaan kijken uh, hoe die stemming uitvalt maandag. Ja, en wat dat, dat zal betekenen voor Zuid-Afrika. Tot zover dank. Bart Luierink, blijf nog even zitten. Want we gaan het over sport hebben. Ik weet niet, Ben, heeft u iets met sport? Helemaal niet. Helemaal niet, goed. <lacht> nou, dat is een goed uitgangspunt. Frits, ja. uh, zullen we dan met de dieptepunten of met de hoogtepunten beginnen? La, de, de, de, de hoogtepunten beginnen. Het was een fantastisch sportweekend. Eerst uh, Stefan Groothuis die eindelijk wereldkampioen sprint werd. Ja. Al vijf jaar lang is hij de titelkandidaat. Schaatsen Voor de Europese Spelen was hij weer zwaar geblesseerd. Nou ja, hij is de derde sprint-wereldkampioen na Jan Bos en Erben Wenemars. Terwijl we daar nooit goed in waren. Hè? Vervolgens Marianne Vos. Ik voorspelde dat vorige week. hadden. kun je 100 je geld op inzetten. Die wordt wereldkampioen je hebt gewonnen. Voor de vijfde achter de volgende keer is ze wereldkampioen geworden. Haar achtste wereldtitel, want ook op de baan en op de weg is ze onklopbaar. Daftem van der Brand werd tweede. Dan hebben we Djokovic-Nadal... De langste Grand Slam finale ooit. Vijf uur in Prachtig. 53 minuten. En zoals Djokovic na afloop zei: eigenlijk jammer dat er een tennisser kan winnen. Dan hadden we Europese kampioen Short Track. Short track is eigenlijk veel leuker om te zien dan schaatsen... maar veel minder populair. Le leuker uit... dan die lange wedstrijden. Ja, daar heb je dus ook een 500 meter, 1000 meter, 500 en 3000 meter. En Shinky Knecht werd Europees kampioen. Ze werden ook, de heren werden kampioen bij de aflossing 5 kilometer. En de vrouwen werden kampioen bij de aflossing 3 kilometer. Nou, dat waren de hoogtepunten. Ja. Dat waren, dus ik dacht, nou, dat wordt een heel leuk sportweekend dieptepunten, want we hebben Diepe nog maar een paar minuten. No, no, dat vind ik jammer. Bader Hari heeft afscheid genomen als uh, kickbokser. Dat is de mean boy. Hij heeft twee keer een kickbokser die al knock-out op de grond lag nog getrapt. Je bent er geweest, er bent die wedstrijd ik in ben Groningen, geweest in in waar allemaal criminelen op zouden in komen. In ja, daar was oh, ik, daar ja. was ik er ook. Ja. Dus ik viel niet op. <laughs> en maar hoe ik, was het? Was, het was wel heel fijn. Het was een ontzettend leuke avond. En Bader Hari nam Noemde, ging in de ring na afloop. Hij sloeg zijn tegenstander knock-out. Zwaar knock-out, maar op een nette manier. Hij pakte zijn tegenstanders bij zich. dit is mijn opvolger. Ik hoop dat jullie hem ook de kans geven. En hij zei, tot slot... ik ben niet altijd de meest voorbeeldige sportman geweest. En dat Over vond ik zichzelf? Ja, heel erg ja, zelf Kijk boksen, Bart Luierink? Van gehoord. No, niet iets om naartoe te gaan? <laughs> nee. nee. Maar het, nee, trefst, nee. Maar goed, is, ja, het is wel een, waar Nederlanders heel goed in zijn. Okay. De nou, andere... Ik had van tevoren gezegd... gekonkel tussen Epke Zonderland en Jeffrey Wammes... Ja. Nou, ik zei al, de Turmbond en de NOC, zij willen Jeffrey Wammes niet. Uh, uiteindelijk is vandaag Epke Zonderland uh, gekozen... om deel te mogen nemen aan de Olympische Spelen. Daar zitten allerlei rare dingen achter. Uh, dan het, het gezeur met Alamdoui en Ajax. Ik hoorde net dat Ajax nu geprobeerd heeft... nog vlak voor het sluiten van de transfermarkt Castillon terug te halen. Castillon is een talentvolle spits die is uitgeleend aan RKC... maar RKC liet hem niet gaan. Maar Ajax is zo in paniek dat ze... Castellon wilde terughalen. En dan vind ik, neem ik eigenlijk kwalijk. Club zegt altijd, wij spreken niet over bedragen. Dat doen wij niet. Maar als het ze uitkomt om iemand zwart te maken, doen ze het wel. Want waarom moet ik nu ineens weten dat Sigilens 9 ton wilde hebben? Blijkbaar zijn die bedragen... Johan Deerse, die had het er ook nog ja, over. Heeft... Een belachelijk bedrag. Belach... Maar blijkbaar zijn die bedragen gangbaar in die voetbalerij. Want dan wil ik wel eens weten wat er aan andere transfers betaald is... Ik denk dat het vaak wel eens... Maar dan een begrijp je ook dat het daarop afgeketst is... op dit soort dingen. Nee, het gaat er een heleboel te zijn. Want die uh, directeur van Fiorentina is woedend op Ajax. Dus de waarheid zal wel in het midden liggen. En dan heb je die verschrikkelijke rellen gehad in, uh, in Egypte... na een voetbalwedstrijd. En dat kan best eens leiden tot een burgeroorlog. Want voetbal heeft al eerder geleid tot een oorlog. Dat was tussen Honduras en El Salvador. Daar is een wedstrijd ook uit de hand gelopen. Dat is een verschrikkelijke oorlog geworden. En ze zeggen ook dat achter die rellen in Egypte... Uh, meer uh, plaatsvindt dat dat... Uitingen zijn van protest tegen het huidige politieke motieven, politieke motieven achter zitten. Het is wel heel eng dat het allemaal plaatsvindt. Ja. het is uh, vandaag uh, begrijp ik wordt er ook weer druk gedemonstreerd uh, in Egypte. Dus in die zin heeft het absoluut een staart. Ja. Uh, dieptepunten waren dat. Sportieve dieptepunten, Bart Luuring. Als je ze achter elkaar gehoord hebt, denk je terecht dat ik uh, niet in sport geïnteresseerd ben. Nee, nee, nee. Het, uh, uh, ik heb niet een specifieke voorkeur voor sporten, maar het nieuws en uh, alle schandalen eromheen, heerlijk. Dat volg je wel. Diepe de schandalen omheen zijn leuk. Ja, en de Afrikaanse kampioenschap en, vindt nu plaats. En daar ja. hadden we het over. Frits Baron, dank voor de hoogte en dieptepunten. Bart Luuring, ook dank voor de toelichting over de positie van het. Uh, Zuid-Afrikaans als taal. Zo direct meer nadat u weer volledig op de hoogte bent gebracht... van alle perikelen vanwege het weer in het NOS-journaal. Avro, AFRO M. Chrysler. Het is gewoon een hartstikke hip merk, man. Een spaghetti western in Autoland. <laughs> ja. nou. de Sinds de overname door de Italianen is Chrysler uit de dood herrezen. Groot, soms wat kleiner. De gast in de Tros Autoshow. Nou. Fiatbaas Corbaltus. Nee, dat meen je niet. Verder rijden met een mini die zijn naam eer aandoet. De Coupé. Rapper rakker of is dat schijn? Nou. Morgenmiddag om twee uur, de Tros Autoshow. Ja, goed hè, eindelijk. He. Ja, we zijn iemand. We bestaan. We bestaan echt. Ja. Radio